Heer goed, hier. Hou de rest maar. Drink er maar een borrel van. Prettig kerstfeest. Prettig kerstfeest. Nog twee hoeken. Dan ben ik bij die antiquaire. Wat een gladde weg. Je moet oppassen. Als ik nu val, dan trek ik te veel aandacht. Concentreren op een tekst. En dan de daad. Hij had het allemaal precies uitgekiend, Markheim. Maar er zou er één zijn die hij over het hoofd had gezien. Aan het begin van zijn gesprek met de rijke antiquair kon hij daar nog geen vermoeden van hebben. Alleen de tientallen oude klokken hadden een waarschuwing kunnen betekenen... Met de voeder in de hand stond de antiquaire hem te woord. De buitenkantjes van een anticair zijn van twee aard. Sommige klanten hebben geen verstand van antiek... en dan verdien ik aan mijn deskundigheid en hun domheid. Maar anderen, beste meneer Markheim, zijn oneerlijk. En dan profiteer ik van mijn deugdzaamheid. Ik ben buitengewoon discreet, maar als een klant, meneer Markheim, mij niet in de ogen durft te kijken, kost hem dat geld. Vertelt u nou eens rustig hoe u in het bezit van dat voorwerp dat u net noemde bent gekomen. Uit de erfenis van uw vader? Opmerkelijk. U begrijpt me verkeerd. Ik kom niet om iets te verkopen, maar juist om iets te kopen. Hey, ik heb goede zaken gedaan op de beurs en ik zou me graag wat aanschaffen. Maar hoezo komt u uitgerekend op deze kerstdag hier binnenvallen? Ik ben alleen thuis. De meid is net vertrokken. Ik heb mijn luik al gesloten. Ik wens geen zaken te doen. Verontschuldigt u maar Ik moet een kerstgeschenk hebben voor een dame. Volkomen onverwacht ben ik door haar ouders voor een kerstdiner uitgenodigd. En u zult moeten toegeven dat een rijk huwelijk niet te versmaden is. Goed. Komt u dan maar binnen. Ten slotte bent u een goede klant, of althans... Wijlen, uw vader was jaren geleden een goede klant. Komt u binnen. Een ogenblik was het stil geweest, maar toen bleek de antigerde verklaring toch geloofwaardig te vinden. Als u inderdaad kans hebt op een goed huwelijk, zal ik u niet in de weg staan. Daar in de hoek heb ik een aardig cadeau voor een dame. Een garandeerd 15e eeuwse spiegel. Terwijl de antiquaire deze woorden sprak, liep hij weg en bukte zich om de spiegel tevoorschijn te halen. Er ging een schok door Markheim heen. Zijn gezicht kreeg eensklaps een hartstochtelijke uitdrukking. Maar het was even plotseling ook weer voorbij. Alleen zijn hand trilde nog na toen hij de spiegel vastpakte. Een spiegel? Een spiegel met kerstmis. Nee, dat niet. Wat is er tegen de spiegel? Vraagt u me dat nog? Kijk er dan eens in. Kijk eens naar uzelf. Vindt u dat aangenaam? De Antiquaire sprong achteruit door de woeste beweging... waarmee Markheim hem de spiegel voorhield. Wat hebt u tegen spiegels? Of is u aanstaande door de natuur niet rijk gezegend? Een spiegel wekt herinneringen aan de voorbije jaren. Aan misstappen en draasheden. dwaasheden. Een geweten met een handvat. Wat was u van plan met dit voorstel? Kom, vertel me eens iets over uzelf. Wat wilt u eigenlijk? Bent u diep in uw hart niet eigenlijk een bemiddeld mens? Of strekt u het geld alleen maar op? Om het te bewaren in uw brandkast. En is dat alles? Godman, is dat alles? Ik zal u eens wat zeggen. U bent zenuwachtig, of heet dat verliefd? U bent zeker op de gezondheid van uw aanstaande gedronken. Bent u wel eens verliefd geweest? Vertelt u me daar eens wat van? Ik? Verliefd. Daar heb ik werkelijk nooit tijd voor gehad. En ik heb ook nu geen tijd voor die onzin. Wilt u die spiegel of niet? Ja, waarom zo'n haast? Het leven is zo kort en onzeker dat ik nooit snel een einde maak aan iets prettigs. Zelfs niet aan zo'n klein genoegen als dit. Laten we ons vastklampen aan wat we hebben. Zoals men zich vastklampt aan een rots boven een ravijn. Hm? Tic -tac, tic -tac. Meneer, u raaskalt, kalt, meneer. Iedere seconde is zo'n rots... Waarom zouden we maskers dragen? Laten we elkaar vertrouwen. Doe uw aankoop of verlaat mijn huis. Goed, goed, goed, goed, goed. Ter zaken. En laat me nog eens wat zien. Ik zal eens kijken. De anticaar liep weg en bukte zich. En terwijl hij zich bukte, viel zijn dunne blonde haar voor zijn ogen. Markheim liep hem achterna. Zijn ene hand in zijn overjas omknelde iets... Hij ontblote met een nerveuze trek van zijn bovenlip, zijn tanden. Misschien is deze speeldoos iets. Een zeer toepasselijk geschenk, luister maar. De anticaire wilde zich oprichten. Maar Markheim viel zijn slachtoffer in de rug aan. Zijn lange, smalle dolk schoot naar beneden. Hij hield hem krachtig tot aan het heft in het lichaam geduwd. Het bloed stroomde over zijn handen. Het slachtoffer wankelde. Viel tegen een grote staande spiegel aan. En tenslotte tegen de speeldoos. De spiegel. De spiegel is gebroken. Een scherp is zo klein dat ik mijn gezicht alleen nog in stukjes kan bekijken. En die muziek. Weg! wachtte slaan van de klokken werd Markheim opgeschrikt door de zware stap van een man die de kamer leek te verlaten. Markheim keek angstig om zich heen. De hele kamer leek te deinen als een zee. De vormeloze plekken duisternis bewogen alsof ze ademhaalden. En de gezichten van de portretten en de Chinese afgodsbeeldjes veranderden ieder ogenblik als spiegelingen in het water. Maar het ergst waren de spiegels die hem omringden... en hem dwongen naar zichzelf te kijken... en naar het lijk dat er uitgestrekt lag. Ongelooflijk klein en lelijk. Bloed overgoten. De anticaar leek nu niet meer dan een hoop vonden. Markheim had deze aanblik gevreesd, maar... het was niet... Toch? Toen hij er enige tijd naar gestuurd had, begon dit pak oude kleren tot hem te spreken. Ik ben alleen thuis. De meid is weg. Alle luiken gesloten. Ik wens geen zaken te doen. <lacht> Uw vader was een goede klant. Ik moet hier weg. Nog even, daar vinden ze het lijk. Het zal een kreet door het hele land omgaan. Een rustige tijdstip kunnen kiezen. Een alipie. Ik had hem niet moeten vermoorden, maar gewoon moeten inbreken. De politie zal me vinden. Wilt u rustig meekomen? Ze zullen me verhoren. Waar hebt u het mes gelaten? En de koetsier weet nog dat hij me afzet. Ja, de rechter zal voor zo'n laffe daar maar één straf kunnen bedenken. De guillotine! Zo overvielen Marker de consequenties van zijn daad. Maar één ding overtrof alle concrete dreiging. Dat ene denkbeeld. Was hij hier wel alleen in huis? Of hoorde hij boven zo'n lichte voetstappen? Hij was zich op onverklaarbare wijze bewust van iemands aanwezigheid. Soms leek het een verschijning zonder gelaat, maar met ogen om te zien. Dan weer een schaduwbeeld van hemzelf of is het de ziel van de anticair. daar die deur staat op een kier daarachter beweegt toch iets ik zie zijn schaduw ik hoor hem lopen ik zie zijn schaduw ik moet erheen. Hé, hey, Anton, doe eens open lopen man Hij voelde. Nu moet ik voortmaken. Nu ik de data verricht... moet ik er voordelen uit zien te trekken. Hij kon nog alleen maar... aan geld denken en aan de sleutels... van de brandkast. Hij keek naar de open deur... meende nog altijd de schaduw... te zien rond waren... en naderde het lijk... als een slachtoffer. Al het menselijke... was verdwenen. Als ik die sleutels... maar eenmaal heb... En zijn vingers zijn al helemaal stijf. In zijn vestje moeten ze zitten. Hier, rood van het bloed. Opschieten nu. Zijn hart, alsof het nog een paar keer klopt. Nu naar boven, naar de zolder. Vooruit naar boven. Er is iets hier in de kamer. Alsof de deuren leven en mijn wenken naar boven te gaan. Er is iets boven, maar ik ga. Al snijdt mij iedere traptree als een mes door mijn zenuwen. Op de eerste verdieping stonden drie deuren als valluiken op een kier. De brandkast moest zich in de middelste kamer bevinden, dat wist hij zeker. Hij verlangde naar huis. en wilde voor iedereen onzichtbaar zijn. Behalve voor God. Hij liep de middelste kamer in en zocht naar de brandkast. Maar er hingen alleen reuzachtige portretten aan de muur. Wat een enorme verzameling. En dit lijkt het portret van mijn vader wel. Hier, geef hem de eeuwige rust, dat, dat zij rusten in vrede. ...schrok Markheim op. Hij werd ijskoud en gloeiend heet. Iemand kwam de trap op. Was de dode opgestaan? Een schaduw verscheen in de deuropening. Dag Markheim. Riep u me? U zoekt zeker naar het geld... U schijnt me te herkennen? Ik zou u op attent willen maken dat het dienstmeisje vroeger dan gewoonlijk afscheid heeft genomen van haar vrijer en dat ze weldra hier zal zijn. Wie bent u? Ik heb u al dikwijls willen helpen. Bent u de duivel? Dat doet er niet toe. Ik ken u, tot in het diepst van uw ziel. Dat is onmogelijk. Mijn levenswandel is een bespotting van mezelf. Ik heb mijn hele leven, mijn natuur verraden. Zo is het met iedereen. Alle mensen dragen een masker. Maar ik ben slechter dan de meeste anderen. Ik draag een masker dat me geheel vreemd is. Maar als me de tijd gegeven werd... dan zou ik mijn ware aard laten zien. Aan mij? Ja. Begrijpt u niet dat ik het kwaad haat? Dat ik een geweten heb? U weet het allemaal gloedvol te vertellen. Maar dat gaat me niets aan. De tijd vliegt. Het dienstmeisje treuzelt nu en dan een beetje... maar ze komt steeds dichterbij. En bedenk dat wel. Het is alsof de guillotine op deze kerstdag langzaam op u toeglijdt. Zal ik u zeggen waar het geld is? Wat kost me dat? Beschouw het als een kerstgave. Nee. Nee, ik zal niets van u aannemen. Ik wil me niet met het kwaad inlaten. Aanvaardt u mijn hulp. Maak uw leven toch aangenaam. Geniet er meer van dan nooit. En als dan de nacht begint te vallen en de gordijnen worden dichtgeschoven... dan kan ik u tot uw troost vertellen dat het u gemakkelijk zal vallen... het conflict met uw geweten bij te leggen... en vrede met God te sluiten. Denkt u werkelijk dat ik zo'n wezen ben? Denkt u dat ik zo'n wezen ben omdat u mij met bebloede handen aantreft. Moord vormt voor mij geen speciale categorie. Dit is mijn laatste misdaad. Tot nu toe ben ik steeds de slaaf geweest van de armoede. Ik dorste naar genot. Maar nu, na de daad van vandaag, ben ik eensklaps veranderd. En mijn hart komt tot rust. U zou het geld op de beurs willen besteden, nietwaar? Daar hebt u al de hele erfenis van uw vader verloren. Oh... Maar ditmaal ben ik zeker van mijn zaak. Ook nu zult u verliezen. Alles. Nou, en wat dan nog? Laat ik dan in armoede geraken. Ik kan me veel ontzeggen en lijden ondergaan. Vijf jaar geleden zou u teruggeschrokken zijn voor diefstal. Drie jaar geleden zou u niet aan moord hebben gedacht. Over vijf jaar spreken we elkaar nader. Alleen de dood kan u nog tot stilstand brengen. En omdat de zaken zo staan, kan ik u maar beter het geld wijzen. Haast u toch? Maar ik wil de genade niet verwerpen. Het dienstmeisje. Ze is terug. U hebt nog één grote moeilijkheid te overwinnen. U moet haar zeggen dat haar meester ziek is. En u zult slagen, dat verzeker ik u. Uw koelbloedigheid zal u ook van dit laatste gevaar ontdoen. Maak u woord, vriend. Uw leven staat op het spel. Als ik veroordeeld ben tot het plegen van misdaden... zie ik nog één weg naar de vrijheid. Ik haat nog altijd het kwaad. En uit die haat kan ik tot uw bittere teleurstelling... kracht en moed putten. Ik groet u. En Maagheim stond op en liep naar beneden hij gunde zich niet de tijd te zien hoe de gelaatstrekken van de onbekende plotseling zachter werden hoe er een tedere triomfantelijke uitdrukking in lag en hoe tegelijkertijd gestalte en gezicht van de vreemde langzamerhand vervaagde en tenslotte in lucht oploste Markheim beneden aangekomen bleef in de gang een ogenblik staan hij keek naar binnen en hij zag bij het kaarslicht het lijk wonderlijk stil liggen. Toen deed hij met een rustige glimlach op de lippen de deur voor het dienstmeisje open. Mijn naam is Markheim. Ga naar de politie en zeg dat ik hier op ze wacht. Ik heb je meester vermoord. U heeft geluisterd naar het hoorspel De Moord op de Antiquair van de Schotse 19e-eeuwse schrijver Robert Stevenson. Bewerking Leo van der Zande, vertaling Hans Bronkhorst, techniek Martin Schuurman en Ferry van Nimwegen en regie Johan Dronkers. De rolverdeling was als volgt. Verteller Peter Arians, Antiquair Jaap Marleveld en Markheim Jimmy Berghout.